Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De horecabond is niet blij met het gedrag van sommige kroegbazen. Morgen mogen de terrassen eindelijk weer open. Maar op meerdere plekken konden ondernemers niet meer wachten. En slingerden ze vandaag al de muziek aan of zelfs de tafeltjes en stoeltjes naar buiten. Niet slim, zegt de bond. Je kan beter een dagje wachten dan meteen een officiële waarschuwing aan je broek hebben. Op veel plekken was het vandaag hartstikke druk met Koningsdag. Onder meer in Amsterdam en Haarlem vroeg de gemeente om helemaal geen drank meer te verkopen. Ja, we hebben gezamenlijk met de buren aan het sparen besloten om, uh, om te stoppen. En, uh, hoewel het er hartstikke gezellig uitziet. En het lijkt wel uh, de beste Koningsdag in tien jaar bijna, maar uh, ja, het voelt toch beter om, uh, om, uh, om ermee te stoppen. Ja, ja. Ook veel supermarkten zijn daar vandaag eerder gestopt met de verkoop van alcohol. Na achten, nu dus, mag dat sowieso niet meer. Belgen moeten morgen wegblijven van de Nederlandse terrassen. De burgemeesters van de grensgemeenten maken zich zorgen over Vlamingen die naar Nederlandse cafés willen, zoals in Maastricht. Een van de burgemeesters zegt zijn hart vast te houden en waarschuwt de Belgen dat ze het gevaar niet moeten opzoeken. Een Nederlander die op zijn fiets naar Wit-Rusland ging, is bij de grens opgepakt. De man van 48 zei dat hij op zoek was naar een beter leven in dat land. Wit-Rusland gaat hem uitzetten en ook mag hij de komende vijf jaar het land niet meer in. En rond die tijd begint het streamersconcert bij Paleis Noordeinde ter ere van de verjaardag van de koning. Met een megalomane partij artiesten. Guus Meeuwers, Kraantje Papi, vriend van het Koningshuis, Armin van Buren en vele anderen. Maan en Glenn, alias Typhoon, staan te popelen. Ja. En het voelt echt, dat, daar hadden wij het even over, uh, Glenn en ik, het voelt ook echt alsof je weer even op een podium mag staan. Want er ja. is gewoon echt een podium gebouwd en ook al is er dan nu alsnog geen publiek, toch sta je op een verhoging ja. en dat voelt al gewoon Heerlijk, lekker en ja, ja, ja. enigszins koninklijk op deze uh, Koningsdag. Ja. Toegang tot de livestream waar je het concert kan zien, dat ging via een gratis kaart die je online kon bestellen. Het weer, het koelt straks flink af, vannacht kans op vorst. Morgen een zonnige ochtend, in de middag bewolkt en dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging in de Bollestreek op de N208 Velsenbroek richting Sassenheim. Tussen Bijnsdorp en de Keukenhof 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 As a willow in a windstorm I'm as jumpy as a puppet on a string En goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag weer de komende twee uur... uw muzikale gids en gastheer zijn. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina hebt kunnen lezen... Uh, hebben we vanochtend twee thema's. Het eerste is lente, spring. Uh, er is nog niet veel van te zien, de... De, de, de, weer, de temperatuur van het weer blijft ver achter. En misschien door een hoop nummers gelinkt met spring te draaien... dat de natuur het hoort en een beetje voortmaakt. Het tweede thema is een kleine herdenking van Louis van Dijk. Louis van Dijk die verleden jaar 12 april 2020 op eerste paasdag overleed... Zoals ik op de Facebookpagina schreef... Uh, de puristen kijken vaak neer op Louis... vonden hem veel te commercieel. Uh, ik ben het totaal niet eens daarmee. Waarom zouden muzikers niet ook succes mogen hebben in andere genres? Hij was, naar mijn idee, een absolute virtuoos... Uh, zowel in het klassieke genre, maar zeker in de jazz... waar hij al op jonge leeftijd het Loostrecht jazzconcours won. Dus we zullen alterneren tussen nummers met Lente... en uh, mooie nummers van Louis van Dijk. U heeft het allemaal gehoord. We begonnen met Stan Getz en Asteroet Gilberto... met It Might As Well Be Spring. Waar uh, een opname in Café O'Gogo in the Greenwich Village in New York City... op 19 augustus 1964. Altijd een heerlijk nummer. Dan begin ik nu met het draai ik nu het eerste nummer van Louis. Het is een eigen compositie van hem. Het is ook op tekst gezet door als ik goed heb Ivo de Wijs, maar ik draai een instrumentale versie solo piano Louis van Dijk. Hoop En dat was Louis van Dijk met hoop. Uh, ik heb klaarstaan een uh, hele beroemde opname. Namelijk het Concerto de Aranguet. Uh, een LP van Miles Davis en het orkest van Gail Evans. Uh, opgenomen in dat tijd in Carnegie Hall in uh, mei, de 19e mei 61. En aangezien het thema lente is... ...pikte ik uit DLP, waarin Miles wordt begeleid door Hank Mobley op tenor... ...Winton Kelly op piano, Paul Chambers op bass en Jimmy kop op drums... ...en natuurlijk Gail zijn orkest. Uh, gaan we luisteren naar Spring is Here. En dat was Miles Davis en het orkest van Gil Evans Spring is here. Dan heb ik nu een nummer klaarstaan van de Nederlandse jazzpianist Lex Jasper. Lex Jasper, die jarenlang is uitgeschakeld geweest naar een uh, hevig auto-ongeluk... waardoor hij niet in staat was om uh, weer achter de piano uh, te, te zitten en te spelen... Uh, maakte op een gegeven moment uh, zijn comeback in 2017 toen uh, hij uh, helemaal gerevalideerd was... en heeft toen een uh, solo-opname gemaakt... Uh, genaamd Make Someone Happy. Uh, het is een opname, zoals ik zei, uit 2017... om precies te zijn in december van dat jaar. En het werd opgenomen in de pianozaak Albert Haan Piano's in Groningen. Gaat u luisteren naar Lex Jasper met You Must Believe in Spring. You Must Believe in Spring. De tweede zangeres van vanochtend, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, een live-opname van uh, de beroemde, het beroemde concert... Jazz at the Santa Monica Civic, in 1972 geproduceerd door Norman Granz. Uh, uiteraard wordt Ella hier bijgestaan door haar vaste pianist Tommy Flanagan... en verder Frank de la Rosa op bas... En Ed Tikpen op Drums, Ed die ook heel veel met Oscar Pietersen gespeeld heeft. Ella zingt, Spring Can Really Hang You Up The Most. Thank you ladies and gentlemen. Thank you Paul Porter fans. Once I was a sentimental thing. Gave my heart away each Now a spring romance hasn't got a chance Gave my first dance to winter All I've got to show is a splinter I lie in my room Staring up at the ceiling Spring can really hang you up the most to kill lonely hours spring can really help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 For spring to hide the cold. Ella Fitzgerald ten voeten uit. Prachtige interpretatie van Spring Can Really Hang You Up The Most. Ik heb het tweede nummer klaarstaan van Louis van Dijk. Het uh, is genomen uit de cd Fingers Unlimited. Een uh, opname waar Louis samenspeelt <coughs> met Pim Jacobs... En verder begeleid wordt door Wim Overgouw op gitaar... Ruud Jacobs op bas en Peter Ipma op drums. Een opname op Polydor uit 1986. We gaan luisteren naar de Milt Jackson Classic... door Milt gecomponeerd, Bags Groove. De jingle hoorde u dus Pim en uh, Jacobs en Louis van Dijk. En dat andere toetseninstrument wat u hoorde, bespeeld door een van de heren, was een zogenaamde Fender piano. Uh, in uh, een programma met uh, hele gave vocalisten uh, uit de jazzwereld mag Billy Holiday natuurlijk niet ontbreken. Uh, ik heb een nummer genomen uit. Uh, de Billie Holiday Story, een uh, box met uh, een aantal cd's. Dit is de vierde uh, en die box die heet Ladies Sings the Blues. Het is een opname uit juni 1956... waar Billie Holiday uh, uh, in die nummers die op die cd's staan... begeleid wordt door Charlie Chavers op trompet... Paul Kinichette op tenor, Tony Scott op clarinet... Wynton Kelly piano, Kenny Burrell gitaar en Lenny McBrown op drums. We gaan luisteren naar Some Other Spring. Some Other Spring I'll try to love Now I still Sounds fresh when worn, left crushed and torn, like the love affair I mourn. Some other spring, when twilight falls. deep in my heart, it's cold as ice. Love Then forget the old dude One and Only Billy Holiday. Weer een nummer van Louis. Ditmaal van zijn cd Moonlight in Vermont. Een uh, latere opname uit 2003... waar Louis wordt bijgestaan door Edwin Corzilius op bas... Frits Landersbergen op drums... en Jeroen de Rijk op percussie. Uitgebracht op By Leo. Het nummer is getiteld... 2 Degrees East, 3 Degrees West. Ja, en dat was Louis van Dijk met 2 Degrees East, 3 Degrees West. Dan heb ik nu klaarstaan uh, de beroemde uh, gypsy jazz-gitarist Django Reinhardt. Uh, ik heb een box met 10 CD's van hem, uh, werk van tussen 1937 en 1947. Wat misschien niet veel mensen weten is dat Django geboren werd in België. Uh, maar zijn hele leven natuurlijk in Frankrijk met zijn Hot Club de France en Stefan Grappelli uh, fantastische concerten heeft gegeven en opnamen gemaakt. Met het thema Lente heb ik van Django gekozen: Swingtime in Springtime, waar hij inderdaad wordt begeleid door Stefan Grappelli op viool, Roger Chapout en Joseph Reinhardt, beide op ritmegitaar, en Louis Vola. Op bas, op bas. We gaan luisteren naar Swingtime in Springtime. Django Reinhardt. Uh, een andere... vocaliste... Rita Reis. Rita Reis... Uh, die prachtige opnames heeft nagelaten. Uh, ik heb een serie van haar... die heette Rita Reis Story... Songs of a Lifetime. Uh, ik dacht dat het een vier of vijf... cd-box was met... allerlei fantastische opnames... Uh, er is in de 50 jaren werd ze ontdekt en werd ze ook uitgenodigd naar de Verenigde Staten. En dit is dan ook een opname die gemaakt is op 25 juni 1956 in New York City. Waar ze door een volledige Amerikaanse bezetting begeleid wordt. Dus naast Rita horen we Donald Byrd op trompet. Ira Sullivan op de noor, Kenny Drew op piano. Wilbur Ware op bas en famous Art Blakey op drums. Nou, ze zingt wel een heel toepasselijk nummer, namelijk Spring Will Be A Little Late This Year. prachtige opname van uh, Rita Reis in een All-American bezetting opgenomen in New York City. Oké, okay, het is weer tijd voor een opname van Louis, Louis van Dijk. Uh, dit keer van zijn CD Jubilee met wederom de bezetting naast Louis Edwin Corzilius op bas, Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk op percussie. was, Het is ditmaal een opname uit 2001. And Louis speelt I want to be happy. luisteren naar Jerry Mulligan... met Spring is Spring. Tot na de nieuwsberichten.